3 In een roes met zijn jonge vriendin, maar het geluk duurde niet lang. Hij zwierf langs zijn huis in een donkere nacht, zijn schulden.